Laten van het Rwesjournaal. Een oud-minister van Financiën... ...witwassen en deelname aan criminele organisatie. Beide mannen worden ook verdacht van betrokkenheid... ...bij de moord op politicus Helmin Wils... ...die in 2013 werd doodgeschoten op het strand van Curaçao. Een deel van de luchthaven Orly bij Parijs is weer open. Alleen de verdieping waar vanochtend een man drie militairen aanviel... ...blijft de hele dag nog dicht. De man probeerde het wapen van een militair af te pakken. Dat mislukte, waarna andere militairen hem doodschoten. Een Franse antiterreurafdeling onderzoekt de gebeurtenissen. De politie bevestigt dat de dader dezelfde man is... die eerder vanochtend begon te schieten op drie agenten bij een verkeerscontrole. De politie heeft nog twee mannen gearresteerd, volgens Franse media zijn vader en broer. De Partij van de Arbeid wil niet meedoen in een nieuw kabinet. Op de ledenraad in Utrecht zei PvdA-leider Asscher dat de winnaars moeten gaan besturen, wij niet... Op de ledenraad is ook besloten dat voorzitter Hans Spekman mag aanblijven tot oktober. Een voorstel over zijn onmiddellijke vertrek haalde het niet. Spekman maakte gisteravond bekend dat hij in oktober het voorzitterschap neerlegt. In het Duitse onderzoek naar schumeldiesels bij het Volkswagenconcern... is nu ook topman Stadler van dochterbedrijf Audi in beeld. Volgens het Duitse blad Der Spiegel onderzoekt justitie notities en mobiele telefoons van Stadler... en van tientallen andere topmanagers en ingenieurs. Volkswagen en de dochterbedrijven frauderen met dieselauto's... die in de praktijk minder schoon waren dan tijdens testen. Het weer nog. Vanavond breidt een gebied met regen en motregen zich uit over het land. Morgen is er ook veel bewolking met af en toe lichte regen. Het is dan 10 tot 12 graden. Dit was... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Every breath is cold as ice, where lies are true. Ik zou zeggen allemaal een hele goedemiddag. Hier is hij dan, ondergetekende VTA, hier bij CFM Zandvoort. Dat allemaal op die 106,9 en eh, 104,5 natuurlijk op de kabel. En natuurlijk ook op 24 uur op de tv tekst hier in Zandvoort. En zo direct gaan we eventjes, eh, ja, natuurlijk met Martijn Stam over zijn laatste single. Wees blij dat we er zijn. Weet, leef we toch kan, want morgen is pas morgen. Geniet er nu maar van Dus leef Leef nu nog kan En pluk de dag zolang het kan Het leven duurt niet lang We zeuren en we klagen En we kijken naar elkaar Heeft hij een mooie nieuwe fiets Heeft hij heeft donker haar Kijk eerst eens in de spiegel Voor een ander is verwijt Wees lief voor mensen om je heen Dan heb je iets Plaatje van Martijn Stam, momenteel hier aanwezig in de studio bij CVM Entertainment for You. En ja, ik ben bij je tot de klokjes van 7 uur. Ik zou zeggen, goedemiddag Martijn. Hele goedemiddag. Hele goedemiddag. Hoe was de reis hier naartoe? Ja, uh, rustig. vlakbij ja. hè, ja, ja, bijna het is, thuis het, het Bijna thuis het reis, inderdaad. Hé, <laughs> hey, uh, voor de mensen die uh, jou, jou nog niet kennen eigenlijk. Ja, ik zou zeggen, stel je een beetje voor. Ja, ik ben Martijn Stam, ik, uh, ik uh, woon in... Kleine plaatsje Bijnsdorp, dat is, uh, tussen Hillegom en nieuw ja, heel, en, klein heel, heel klein dorpje. He? Een heel klein dorpje. Het plomphokje van, uh, van Hillegom, ja, zeg maar. Ja. En uh, ja, in het dagelijks leven ben, uh, ben ik de zingende loodgieter, zeg maar. En uh, ja, tussendoor hebben we de, de leuke optredens. Loodgieters. Ja, je ziet loodgieter leuk nog daarnaast. <laughs> ja, <laughs> hey, uh, ja. De, de, de single. Regenboog. Want we hadden het er net eventjes over. Ja, Carnaval. Ja. Hij is toch meegenomen in de carnaval. En ik dacht eigenlijk een beetje omdat hij geassocieerd wordt... Uh, toch op, op uh, Facebook en dergelijke. Uh, op internet. Ja, als carnaval nummer. Ja, klopt. Ja, heel veel mensen die... Uh... Eigenlijk is het dat niet. Nee, het is, het, hij is niet gemaakt voor de carnaval. Het is natuurlijk altijd leuk om een carnavalsplaat te maken. Maar ja, ja als je een, een plaat maakt... Uh, ten eerste kost heel veel tijd en heel veel geld. Uh, ja, het ja, is dus natuurlijk een beetje zonde... om dat alleen maar voor de, voor de carnaval te houden. Dus ik heb... Uh, ik heb een nummer gemaakt die eigenlijk gewoon het hele jaar door uh, gedraaid kan worden. En ja, hij is uh, natuurlijk uh, up tempo. Hij is uh, gezellig, het is dus feest. Dus uh, ja, afgelopen carnaval dacht uh, heel veel radiostations. We pakken hem ook op en uh, uh, ja, we gaan hem ook uh, voor de carnaval gebruiken. Dus uh, dat is alleen maar positief. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, je kan hem altijd draaien. Ja, je kan ah. hem altijd draaien het hele jaar door. Ik bedoel, het is een mooie plaat. Tenminste, mooi. mooie uh... Leuke plaat, dat ja, moet ik zeggen. Het ja, is een feestplaat. Ja, het is bedoel. een ja. Ja, absoluut. Ja, mooi. Mooi, daar praten we weer over een beetje tear, tearjerkers. jerkers. Ja. Heb jij die ook of niet? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nou, over mooi, de, de clip, die, die is wel heel ja, mooi. Ja, ja, die heb ik toevallig net op zitten bekijken. Ja, dus, ja hij is super. <laughs> ik, heb hem, ik heb hem samen met mijn vrouw opgenomen. En uh, ja, superleuk. Hij is uh, heel divers. Niet saai uh, niet ja. om te kijken ja, nou je ja, vrouw Patricia, die heb, uh, ja, eigenlijk, uh, die heb je eigenlijk geholpen. Hè? Ja, zeker weten. Ja, die oh, heeft mij uh, die, ja, is ja, eigenlijk mijn behoor. Je een al gegeven ja. in de rug van uh, zo hier, uh, ga jij maar eventjes uh, een, uh, een themaatje opnemen. Ja, ik, uh, ik werd dertig en toen uh, had zij de verrassing van uh, uh, de studiobezoek en dan een aantal nummers uh, in te gaan zingen. En uh, ja, dat vond ik wel heel gaaf, want uh, ja, ze zag me altijd zingen op stijgers, uh, op een feestje, weet je. Uh, of hoe even een microfoontje pak je weet hoe dat gaat. Een beetje karaoke. Ja, een beetje karaoke. En uh, nou, toen mocht ik de studio in. Ja, dat was natuurlijk uh, geweldig om te doen. En uh, ja, dat smaakte eigenlijk wel naar meer. Dat je ja, op een gegeven moment. Nou, ga je zongles nemen. En dan ga je dit doen. Liedjes, uh, liedjes kopen. Hè, uh, banden kopen. En ja. uh, toch een beetje oefenen. Nou, op een gegeven moment dan word je een keer geboekt. En uh, ja, zo sta je op een klein feestje. En zo sta je voor 7500 man. Dus ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Daar gaat het ook om. Hè? Ja, ja, absoluut. Ik bedoel, ja, het is leuk een, een, een zaaltje vol. Ja. Met, met, met 150 man. Maar ja, 1000 is, uh, ja, is, uh, is nog leuker. Ja, nou, nee, <hij> nog leuker. Het is gewoon veel spannender, weet je. Ik ja, bedoel, maar uh, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja, het, is, uh, het is anders. En dan hoop je dat ze het mooi vinden natuurlijk. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Daar doe je het wel voor. Ik denk dat we eventjes de regenboog moeten gaan draaien. Ik denk het ook. Leuk. Gaan nou, we doen. <much> Als ik naar de wolken kijk Daar zit dan de regenboog van Martijn Stam hier aanwezig in de studio. Heerlijke, ja, heerlijke feest, feeststamper. Het is het een passeren. gezellige ja, plaatje, ja, ja absoluut. Hey, en uh, ja, ik zie dat hij ook met de, de, de, de even kijken hoor, ja, toch wel een uh, vrij bekende uh, Frank Verkooijen. Ja, Frank Verkooijen, dat is, uh, dat is de producer, die heeft hem uh, gemaakt voor mijn uh, de muziek. Ja, ja, ik, uh, ja. Frank Verkooijen, die heeft zelf ook uh, inderdaad, uh, uh, een eigen dus dat, dat soort nummer, nummers. Ja, ook. Klopt. En uh, ja, ook uh, hele trieste nummers. Ja, dat, dat, uh, ja, ja, ja. Hij <laughs> heeft, heeft een, een, een, een ja, diverse, diverse smaak. qua kwam muziek. Maar, ja, nou ja, ik, ik, ik volg hem al een hele poos. Dus, ja, topper is Nou, het. <laughs> ja, het is echt super. Ja. Weet je, het is gewoon heel leuk om, om met zo iemand samen te werken. Ik bedoel, hij, hij doet niet zijn, eigen, hij niet zijn eigen ding door. Gewoon in overleg van dit, wil, wil je dat? Wil je zo? Wil je zo ja. En ja, hij wel... ja, laat je hem eigenlijk een beetje je eigen keus maken. Ja, natuurlijk. Rondom. Kijk, hij moet er wel achter staan. Anders uh, gooit hij niet op het label natuurlijk. Maar, nee, maar uh, goed. Uh, er, zijn, er zijn natuurlijk ook wat uh, platenbonzen die uh, je ja, die, die eigenlijk een beetje zelf wat doordrukken. Uh, omdat het uh, ja, klopt. beter is voor jou. Ja, ja, ja. Uh, ja klopt. Maar uh, ja, het is gewoon superleuk om met hem, uh, op, met hem samen te werken. En uh, natuurlijk met uh, René Kast, natuurlijk, die hem uh, geschreven heeft. Is, ja, ook, uh, ook een bekende naam. Dat is dus, natuurlijk dus, uh, een bekende <laughs> naam. Ik bedoel, dat was het, het nummer van vorig jaar van Lieve de Dik in de kist. Ja, ja. En uh, dat was wel een eer dat hij uh, tegen mij zei van... Joh, uh, ik wil voor jou een nummer schrijven. Dus dat is wel heel leuk. Ja, nou, maar dat, uh, dit, dit nummer, Regenboog, is dat... Uh, ja, wie, wie, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen? Ja. Ik ben niet op het idee gekomen. Ik ben uh, op een zomeravond ben ik uh, met, uh, met René Kasten uh, langs het honkbalveld lekker wijzen zitten. En we zijn uh, gaan kletsen waar ik het over wil hebben, wat ik wil. Ik ben niet iemand die zingt van ik hou van je en kom bij me terug en dat soort liedjes. En uh, ja, we hebben gewoon van alles op papier gezet. En uh, ja daar is regenboog uitgekomen. Dus hij stuurde mij een demootje op van uh, nou, joh, deze tekst hoort het een beetje met dit melodietje. En uh, nou, toen was het hub doorschuiven naar Frank van Kooijen En uh, het, samen een, een, lekkere, een lekkere beat eronder gezet. Uh, lekkere accordeonisten erin. Bekkenfolks erbij. En de hele mikmak. En, uh, ja, en toen de kroeg in. En toen de kroeg in. <laughs> en uh, ja, daar kwam die pop met goud. Die was klaar. Dus uh, het was fantastisch. Ja, heel leuk. Ja, en, uh, gezellig. Hey, um, ja, ik heb uh, het volgende nummer eigenlijk een beetje klaarstaan. Uh, samen met jou... Dat is een uh, nummer van vorig jaar? Dat is, uh, nee, een halfjaartje half jaar geleden. Ja, wel, dat is vorig ja, jaar ja, ja, dat ja, natuurlijk. Vorig ja, jaar. <laughs> dat is ja, vorig ja. jaar. Ja, dat is een nummer van, uh, van Albert West en Albert Hamilton van Give a Little Love. Het nummer. En uh, daar had mijn vrouw ook weer een aandeel in. We zaten, ja, okay. we zaten lekker te eten en uh, op een gegeven moment kwam uh, Give a Little Love voorbij. Ze zegt, dat is een leuk nummer. En dan een beetje uptempo en. Uh, dus ik ben gaan googlen en gaan kijken. En toen was helemaal nog niks mee gedaan. Er was geen Nederlandse zanger die daar uh, ooit iets mee heeft gedaan. Maar het was niet op, uh, op persoonlijk vlak van Give a little love. Nee nee. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, absoluut niet. Maar het is gewoon een heel, het is, het is een, een, een pakkend nummer. Ik bedoel, uh, ja, het blijft gauw in je hoofd zitten. Ja, ja. En uh, nou, ik ben eigenlijk gezit, ik ben geschrijven. Ik ben weer uh, aan de telefoon geklommen. Frank nee, nee, gebeld. Ik zei, joh, luister, dit en dat is, uh, is mijn idee. Uh, kunnen we er wat mee? En uh, dat zijn we gaan doen. Wat, uh... Ja, ze zijn allemaal geschreven bij Frank of? Um, Tenminste, ik, nee, de drie die ik dan heb in ja. Regenboog en uh, inderdaad Samen met jou en Leef. Nee, die, Leef niet. Leef niet, die, uh, die is niet bij Frank van Kooij gedaan. Okay. Die heb ik ook zelf geschreven. Uh, samen met jou heb ik ook zelf geschreven. Alleen, uh, en Lekkere Ballen heb ik natuurlijk tussendoor nog gehad. Dat was een carnavalsnummer van vorig jaar een hele grote... Dat, dat, dat was wel een, een carnavalsnummer. Ja, dat was wel een carnavalsnummer. Maar dat was meer een, voor een hele grote supermarketen. Uh, die, okay. die de ballen gehakt hadden. En uh, daar heb ik een nummer van gemaakt. En, uh, nou ja, en dan uh, regenboog. Die is ook uh, gedaan bij Frank. Oké. Okay. Ik denk dat we gaan draaien. Samen met jou. Ja, ja top. Martijn dan. Op een avond sta. Dat bij mezelf, dat moet het worden. Je danste en je liet je gaan. En toen keek je me aan. De vrienden sloven door mijn buik. Ik kon het bijna niet geloven. Je ogen straalden als de maan. En toen liet ik me gaan. En ik zei: geef me nu je hand, laat laat een opje los. En ik zie je tussen onszelf zitten. Jij en ik alleen, samen zijn we één man. Niemand die aan jou kan stippen ze nog wel zitten oh, oh, oh. Samen met jou Samen gingen wij naar huis Moesten nog een stukje lopen Dat bij mezelf is dit een droom Of is dit werkelijk waar We hadden nog een lange nacht Voordat de zon weer op ging komen Kusten wij elkaar Het is geen droom maar werkelijk waar zijn gelen nu je hart, ik laat hem nooit meer los En ik zie je tussen ons wel zitten Jij en ik alleen, samen zijn we één Want niemand die een jou kan tippen oh, oh, oh, oh, ik zie je tussen ons wel zitten Oh, oh, oh. samen met jou oh, oh, oh, ik zie je tussen ons wel zitten Oh, oh, oh. samen met jou Schreeuw het van de daken, hoe blij ik met je ben. Iedereen die mag het zien, dat jij voor mij de waarde bent.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 Ja, dat was hij dan. Oh, stop, stop. Dat <laughs> was hij dan, Martijn Stam. En samen met jou, ja, een, een heerlijk nummer, Martijn. Ja, het is een lekker zomersplaatje en het blijft lekker hangen. Ja, ik, ik, ik zie al gelijk weer het zonnetje voor me. En uh, hier, hier het strand in Zandvoort. Lekker hoor. Ja, erbij. Lekker hoor. Uh, en visie. visie erbij. Ja, dan zo de mensen. Ja, Hoe ja, leuk ja. is dat? <laughs> ja, heerlijk. Ik bedoel, als ik nou naar buiten kijk... afgelopen dagen, dan uh, nee. Ja. Ja, Geen regenbar ook te zien. Helaas <laughs> <laughs> niet. <laughs> uh, het uh, ja, nummer, uh, nummer wat ik eigenlijk... Uh, uh, in het begin draaide, Leef. Ja. Dat is, uh, dat is dus uh, uh, geheel door jou... Uh, zelf geschreven. Ja, klopt. Uh, is dat gewoon ontstaan... tijdens uh, het ontbijt, of... Nee, dat, dat, <laughs> dat, dat liedje... dat is ontstaan eigenlijk... Uh, ik had uh, voor een feestcafé in Noordwijkerhout... voor de carnaval hadden ze mij een benaderd... Van, zou jij een liedje van mij uh, in willen zingen? En dat was dan op de melodie van In The Navy. En uh, die heb ik... Uh, van de Village People? Ja, van de uh, Village People. Uh, uh, en uh, daar hadden ze dan de, de naam van de kroeg uh, uh, verzonnen... in de plaats van In The Navy was het dan uh, de naam van de kroeg. En uh, nou, die jongens die de muziek hadden gemaakt... Uh, daar was ik bij thuis en het nummertje ingezongen... Blah, blah, blah. En toen zei ik, jongens, wil je niet voor mij dan nou gewoon een keer een, een, een liedje maken? Als ik nou een keer de tekst schrijf, zou jullie het leuk vinden om voor mij dan de muziek erbij uh, te verzinnen? Dus dat hebben die jongens gedaan voor mij. En uh, ja, dat was natuurlijk superleuk. Maar goed, ik had dat liedje en ik deed er helemaal geen ene fluit mee. Dus op een gegeven moment was ik uh, in een kroeg aan het optreden. En toen kwam er iemand naar me toe van, joh, heb jij ook een eigen nummer? Ik zei, ja. Ik zei, maar eigenlijk doe ik er niks mee. <coughs> en toen zegt hij van, joh, daar moeten we wat mee gaan doen. Dus toen, ja, toen ben ik ook eigenlijk naar Frank van Kooi gegaan. Joh, hoe moet ik te werk gaan? Want ja, je bent natuurlijk helemaal... Uh, ja. Je weet niks, je nou, weet ja, niks. Je, ja, bent, nou, je, je bent gewoon leuk. Ja. Uh, ja. Ik bedoel, je komt in, in een grote strategie en je weet bij God niet waar je naartoe moet. Nee, nee. nee zo is het gewoon. Oh, nou. Dus ik ben bij Frank van Kooien en die heeft gezegd... Joh, als je nou daar en daar je platen laat, uh, je, je, je singeltjes laat drukken enzovoort. En uh, toen ben ik ook uh, via hem bij, uh, bij Dennis gekomen, bij mijn, uh, mijn plugger, voor ja. Promotion. En uh, toen is, uh, ja, is Leef eigenlijk gelanceerd. Toen was ik, uh, werd ik ook uh, regioheld uh, bij uh, jullie collega uh, st hoe heet het? Uh, station Radio NL. Nou. En daar is het eigenlijk een beetje, ja, een beetje meer gaan rollen. En op een gegeven moment, ja, een studiobezoek. Op een gegeven moment kregen ze grote uh, evenementen die ze gingen doen. Waar ik toen uh, mijn single samen met jou had. Ja, en toen kwam ik eigenlijk een beetje meer in het, in het artiestenwereldje. Ja, ja. Toen... Uh -huh. Nou, ook een beetje begonnen Een beetje TV Oranje? Of... TV Oranje, ja, ja, ja. Een clip ook ja. gemaakt voor Leef. En uh, samen met jou wilde ik ook heel graag een clip maken. Maar uh, door omstandigheden met mijn vrouw, dat ze in het ziekenhuis kwam te liggen, is dat niet gelukt, helaas. Uh, daarvoor uh, ben ik des te min ja, blij dat ik uh, de afgelopen clip Regenboog wel samen met haar heb kunnen doen. Ja, nou ja, de, de. Ja. <laughs> ja dat is gewoon, weet je, zoiets, uh, je, als, je, als je het artiestenvak, uh, als je, je je partner niet achter je staat, dan, dan is het eigenlijk uh, een keer beter stoppen. Ja, ja. het is, het, het is een, ja, toch wel een gemis. Ja. Nee, je staat er niet vaak bij stil, maar ja. nee, dat... Uh, op zaterdagavond, als, als andere mensen gezellig thuis zitten... of op een verjaardag of op een feestje met hun partner... Ja. dan sta jij ergens anders op te treden. En, terwijl je partner thuis zit. Terwijl je of, partner thuis of, zit met ja, de ja. kinderen. En dan, dan is het toch soms dat je als heffendorie... maar ja, aan de andere kant denk ik... Ja, dit is iets wat je heel graag wil... en als je vrouw dat je gunt, dan is het alleen maar fantastisch. Ja, nou ja, dat, uh, ja, ja. dan moet je inderdaad samen... Uh, samen oh, met oh, jou? Okay, ja, ja, ja, hoe leuk is, leuk is dat? <laughs> <laughs> ik ga hem even ja, toch nog een keertje draaien, Leef. En... Uh, gaan we gewoon doen, gezellig. De wekker gaat, je moet eruit. Is tijd om op te staan en een nieuwe dag is in de maak. Dus kom. Feest waar leuke mensen zijn, dus gooi die handen in de lucht, wees blij dat we er zijn. Een mooie nieuwe fiets, geen zij donker haar Kijk eerst eens in de spiegel, voor je een ander iets verwijt Wees lief voor mensen om je heen, dan heb je iets bereikt Leef, leef nu het nog kan Want morgen is pas morgen, dus geniet er nu maar van Dus leef, leef nu het nog kan En plop de dag, zolang het kan het Van, van, van. Van of van. Van, ja, dat is... Uh, heel veel mensen zeggen, er zit een Amsterdamse accent in. Ja, weet je, dat is je eerste ja, liedje, uh, dingetje inzingen opnieuw. En dan ga je toch wel denken, ja, kan, man. Maar goed. Uh, ja, ja, maar ja, <laughs> dat, dat zeggen ze tegen mij ook als ik in Rotterdam kom. Dan zeggen ze ook, kom jij uit Amsterdam? Ja, mooi. Dat nou, Helemaal nee. niet. Gaan nee. naar Haarlem en ja, het ligt bij Amsterdam. Maar... Ja, klopt. Ik kom ook naar Haarlem, oorspronkelijk. Ja, dat <laughs> Nou, nee, maar dat is altijd wel leuk. Ik kom oorspronkelijk niet uit, uh, uit uh, Haarlem. Oh, niet? Nee, ik kom uit Rotterdam. Oh. Oorspronkelijk. Kijk eens en dan zeggen de. ze dus tegen Rotterdam van, kom je uit Amsterdam? Ja. Dus zo gauw neem je het over. Ja. ja dat, uh, Mooi is dat, hè? Ja. Nou, ik zit momenteel uh, ja, al, uh, al, uh, alweer uh, 14, ja, naast nou, 15 jaar hier in Haarlem. Dus ja... Zo gauw neem je het over. Ja, mooi is dat. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat zo is als je in... Uh, we hadden het over China, dat je meteen Chinees overneemt. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen, als je dus inderdaad eh, Amerikanen hebt die Nederlanders of andersom... Klopt. Eh, Nederlanders die in Amerika wonen, ja. zijn er ook een heleboel. Maar als die dan eventjes weer terugkomen, dan hoor je echt dat Amerikaanse accent ertussen. Ja. En dan, ja... Dat, dat, dat pak je gewoon dat, als mens zijn, dan pak je dat gewoon heel gauw over. Dat is waar, ik heb wel eens met Volandomers vol gewerkt. Ja, nou, nou, Na een week naar ja. je ook zo. Je hebt er gewoon ja. niks te <laughs> doen en dan denk je, nog heb je buis en dingetje? Ja, ja, ja. Ja, geweldig is dat. Ja, sommige ja. accenten ja, die, ja, die, die, die, die hebben toch wel wat. Ja. Ik bedoel, ja, precies uh, zelf die. Uh, ja, ja. Nou, dat vind ik toch wel wat, uh, wat moeilijk om dat over te nemen. Uh, ja, ik begrijp het niet allemaal nee. helemaal, maar ik kan daar een hoop uit te halen, dus... Laten we houden het maar bij Oudmorgen. Ja, Oudmorgen. <laughs> hey, um, even terug te komen op jou natuurlijk. Uh, leg er nog wat, uh, wat op de planken te broeien, of... Uh... Uh, nou, op de planken ligt niks te broeien, nee, nee, nee. Mensen vragen heb je je nieuwe single ook wel klaar? En uh, nee, zo, uh, zo werkt dat uh, nog niet, helaas. Ik, uh... Nee, wat, wat, nee. Ik, wat ik al zei, het is, het is, het is iets wat heel, veel, heel kostbaar is. Je uh, moet hard voor uh, Gelukkig heb ik heel veel lieve sponsors die mij ook uh, steunen daarin. Ja, dat, is, uh, ja, dat is ook belangrijk. Dat ja, je, want ja. Weet je, daar, anders kom je er gewoon niet. Nee. En, uh, we gaan gewoon uh, nu even lekker nog genieten van regenboog. En ik hoop wel met de zomer uh, toch wel weer een nieuwe zomerhit uh, uh, ja. Ja, te, Zo, te horen ja. te brengen. Want ja, het, is, het blijft leuk. En als je eenmaal, eenmaal singeltjes aan het maken bent... Ja, dan is het toch wel de bedoeling dat je toch wel een beetje door blijft gaan met singeltjes maken. Want ja, je bent zo in het vergeten, in het vergeten ja. hoekje, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, je doet je, doet, je doet je best. En Maar ik heb nog niks op de, op de planken liggen. Ah, Oké. Okay. Nee. Dus een album, album zit er nog niet aan te komen dat je zegt van nou over een jaar dan, dan, dan legt er wel een album op. Nou, het zou leuk zijn. Ik bedoel, ja. maar goed, nee, nee, nee, Het nee, moet gewoon realistisch blijven. Dat, dat, dat gaat er gewoon nog niet in zitten en, wie weet zegt er iemand voor jou? Nou, dat vind ik zo leuk, die Martijnstam. Die gaan we eens eventjes, uh, nou, even helpen. Uh, ik bedoel, en, uh, we zijn daar nou toch bezig. Ja, uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe, hoe leuk zou dat zijn dat er eentje <laughs> naar je toe van, joh, Martijn, dit jaar gaan we vijf singles maken en uh, we gaan ervoor." Ja. Nee, nee, nee, die, dat is een droom. Maar goed. Uh, want je hebt, uh, je hebt nu totaal, uh, hoeveel singles? Vier. Ik heb uh, vier singles. Oké, okay, en daarbuiten, want ik, ik heb ook iets gelezen natuurlijk. Uh, het zou wel heel slecht zijn als ik het niet zou lezen. He, dat, je, dat je dus vijf singles hebt opgenomen toen uh, uh, als demo, als verjaardagscadeau. Ja, nee, dat waren echt allemaal, uh, dat waren, uh, dat waren echt allemaal gewoon covers. Ik heb toen uh, het dorp van Wim Zonneveld heb ik ingezongen. En uh, uh, later zon in je hart van René Schuurmans. Ja. Ja, even kijken, welk, en uh, Bouke, kom maar, kom maar, kom maar, heb ik nog gedaan. En, uh, maar dat zijn, uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal liedjes van... Uh, ja, bestaande artiest. Ja, goed, maar je hebt ze niet... Uh, nee, nee, nee, nee, die heb ik niet opgenomen, of uh, nee, nee, nee, nee, nee, ik zing ze wel. Uh, Tenminste, jij ja, hebt ze wel opgenomen, neem ik aan. Ja, ik maar, heb ze wel opgenomen. Ja, okay. Ze zit op een, op, een, op, een, op een singeltje gebrand. Maar eerlijk gezegd, ik luister nou, <laughs> knark... hem... Je, je wil het gewoon <laughs> nee, niet meer horen. Nee, en, ik wil het <laughs> niet meer horen. Ik wil het niet meer horen. Uh-oh. Ik ga even een plaatje draaien van Frank van Kooijen. Leuk. Ja, wie willen met me dansen. En klettert op het raam, ik moet heel snel hier weer vandaan, het is nu nog even daal. ben ik mooi weg uit koude Nederland, de dagen zijn nu Mee, naar de parelwitte stranden Aan de Nederlandse zee Het is net alsof we Zo'n veertien dagen vol van romantiek. Zoals aan alles komt een eind. De bus die naar het vliegveld rijdt. Ze geeft haar laatste kus. Dan zie ik haar waarschijnlijk nooit meer terug. Kom, die wil er met mij dansen. Hé, hey, die gaat er met me mee. Aan de witte stranden, aan de Nederlandse zee Het is net alsof we zweven in de armen van elkaar Ik wil de mooiste tijd beleven, want dan duurt het weer een jaar De mooiste tijd beleven. leven, want dan duurt het weer een jaar. Zo, dat was hij dan, Frank Verkooien. Wie wil er met mij dansen? Hij gaat ga gewoon door. Ga, hij blijf, blijft Frank, doorgaan, Frank, die man. Frank, die, die, <laughs> wil, die is niet te stoppen. <laughs> uh, dat is Frank. Ja, uh. Hey, uh. ja. nou ja, je, je zei het zelf al. Uh. Je werkt eigenlijk samen met Frank van Kooij. Ja. Um, ja. Wat, wat vind je voor Frank zelf eigenlijk? Ja, Frank zelf is een, uh, een heel gedreven man... Die, uh, die eigenlijk gewoon het beste wil. Uh, ja, hij is niet uh, tevreden met, uh, met net niet... Het moet gewoon, uh, moet gewoon perfect het moet, zijn. Het moet, uh, ja, en het leuke is dat, uh, dat uh, uh, artiesten om me heen en, en, en mensen die veel van muziek houden, die horen ook het, het, het uh, zoals hij dat wel eens zegt, het uh, Frank Verkoozen sausje, zeg maar. Uh, in, in een nummer. En een heel herkenbaar iets. En dat is wel. Uh, ja, nou ja, dat, dat ja. is inderdaad herkenbaar in de, ja. in, de, in de regenboog natuurlijk. Ja, klopt. En dat is gewoon, uh, ja, weet je. Elke keer flikt hij het weer om toch weer een, een mooi product af te leveren, weet je. Nou. Ik ben zelf ook wel, uh, uh, qua muzikaliteit hè, ben ik toch wel, hey, hoor ik veel, weet ik veel. Maar ik heb echt geen verstand van hoe je met, met die knoppen en al die muziek erin maakt enzovoort. En, en, en daar ben ik zo blij mee dat ik hem daar heb. En uh, dat geldt trouwens ook voor mijn geluidsman hoor. Want uh, de geluidsman die altijd met me mee gaat... Uh, als ik hem wel eens achter die knoppen zie staan, denk ik: Oh, mijn god, ik weet bij god niet welk knopje wat is. Dus ik heb altijd zoiets van: waar... Geef mij gewoon alleen die microfoon. <laughs> en, en de technische gedeelte, dat, dat mogen de mensen doen die daar goed in zijn. Maar uh, op Frank terug te komen, ja, het is gewoon een omarzen gezellige, ja, vrolijke vent. Uh, ja, het is gewoon uh, ja, een, een eer om met hem samen te mogen werken. Ja, nou ja, zeg ik dat. Uh, ja, hij heeft natuurlijk ook uh, een heleboel nummers. Die, ja, eigenlijk allemaal een beetje feestnummers. Ja. En, en ja, uh, daarom vroeg ik er straks al aan je, van, uh, heb je ook uh, een beetje uh, ja, slijpnummertjes? Slijp ik zelf? Ja. Nou ja, ik heb, wel, ik heb wel een paar rustige nummertjes. Maar ja, weet je, ik ben zelf een feestartiest. Ik, ik, ik, ik ben niet van het, he, wat ik al zei, van ik hou van je, kom bij me terug. Ik nee, heb maar wel, goed. Ik heb Als ik binnenkom, dan is het, hup, gas op die, op die lolly, handjes in de lucht en, uh, en ga met die banaan lekker mee meebrullen. Ja. En uh, nou, ik ben niet echt. Ik, mensen hebben wel eens gezegd: hoor, je, je moet eens een keer een ballad gaan, uh, gaan inzingen. En, uh, ja. Nou, zover ben ik dan niet om, dat, uh, om die stap te nemen om dat toch te doen. Nou, dus ja, misschien nee, ook een nee, beetje onzekerheid. Ja, misschien wel. Omdat uh, ja. uh, dat het uh, momenteel nog niet uh, goed voelt. Nee, uh, zo ja. zo te zeggen. Nou ja, weet je, je bent niet anders gewend als, als uptempo nummers uh, te zingen. En dat is uh, een, een, een veilige haven voor je, zeg maar. Ja. En, en, en ja, ballads is toch iets. Uh, waar je sowieso al heel veel gevoel in moet leggen. Ja. En uh, ja, het moet aanslaan. He. Het moet aanslaan en het, het moet het overkomen. Het moet overkomen. Ja. Het, moet, het moet ook bij je passen. Ik bedoel, je ziet wel eens sommige uh, mensen die zingen een liedje. Uh, ja, soms zie je wel kinderen die zingen liedjes. Denk je, jee, joh. Hoe kun je dat in godsnaam zingen? Want je bent pas 16. En dat, uh, dat is iets waar, waar je 40 ja. jaar ervaring voor moet ja. hebben. Om ja, zoiets te zingen. Ja, ja, ja inderdaad. Ik bedoel, Als je dat, ja. inderdaad naar de Voice Kids En dat soort ja. dingen kijken. Ja, dan... Klopt. Ik heb wel eens de, de Prooi gezongen van Walter Kroes. En uh, ja, dat is wel een verschrikkelijk mooi nummer. Ja, klopt. Ja. ja, dat, uh, ja dat, dat, dat, dat valt ook een beetje in mijn genre, zeg maar. Dus uh, ja, en ja. die man heeft toch ook wel aardig mooie ballads. Uh, Absoluut, ja. Nou, die, ja. Draait, uh, die draait al een uh, aantal jaartjes mee. Dus uh, nee, ik hoop, uh, ik hoop, ja. ik hoop dat, ik, dat ik ooit ook eens een keer een, een mooie ballad ja. mag, uh, mag inzien. Ja, ik, ik, ik zeg het. Ik ben al uh, verschillende concerten van hem geweest, uh, Walter Cruz. Dus uh, dat, uh, <laughs> ja, dat is, gewoon, uh, dat is ook een artiest die, die weet je, die, die is altijd vrolijk. Die staat altijd vol passie op zijn podium en... Uh, ja. Superleuk. Hij is alleen druk, meer niet. Ja, maar ja, voor mij hebben alle artiesten. <laughs> dat thuis tegen mij zeggen ze dat wel eens. joh, je kan ook een pilletje nemen hoor. <laughs> ja, ze hebben er wat voor. <laughs> ja, ze hebben er wat voor, een rietgelendertje of zo. Nee, maar ja. dat is, ja, is een beetje, als je, je je enthousiasme kwijt kan in, je, in, je, in, je, in je, je optredens. en dat over kan brengen naar de mensen, ja, daar dat doe je het voor. Ja, en, ja, nou ja, natuurlijk ook voor je vrouwen neem ik aan. Ja. ja. Ja, zeker weten. Ik bedoel... Uh... Kijk, daarom is een mooie bellet uh, misschien uh, ja, een optie, maar... Een optie om een uh, uh, oude dame, vrouw... Uh... Zoiets, ja. Ja, nou, we gaan eens even nadenken. Ja, een idee. Ik, ik denk dat ze meeluistert, dus als ik thuis kom, dan zal ik het misschien wel te horen krijgen. <laughs> ja, ja. Ik ga even een nummertje draaien van uh, René Schuurmans en uh, ja, ook een uh, bellet. En ik kom naar huis. Ken je ja. die? Uh, nee, die ken ik van niet. Ik ken heel veel nummers van René, maar oh. ik kom naar huis. Die heb ik... Misschien als ik hem hoor, ik denk, oh ja, dat is hem. Nou, hij is ook uh, ooit toch eens als uh, als kerstnummer uitgebracht. Oh, nou, we zijn hier wel op tijd. Ja, sowieso. <laughs> Komt ie. Jo. Kom maar uit. Weg naar jou. Er is zoveel wat ik nog met jou beleven waar. Ik wil weet... Ik kom naar huis. Zo, weg. <laughs> klaar. Dag René. Nee, dat was René oh. Schuurmans. Ja, we hadden het net al over. Ja, is Een, een leuk artiest. En ja, zeg ik, misschien een optie. Naar je vrouw toe. oude aan je vrouw. Ja. En, oh. nou, we, gaan eens, we gaan eens even brainstormen of dat. Uh, <laughs> of het nou ja, ik in bedoel. De pijp kan zitten. Uh, uh. Ze, ze kan je erbij helpen hoor. Ja. Uh. Dat, dat snap ik. Ja. Dat, dat, dat, dat heb ik al gemerkt. Ja, ze hebben wel, wel eens een keer gezegd: van, uh, ja, uh, ja, Hij zingt een mooi, uh, mooi liedje voor zijn vrouw. Ja. Ja, ja met andere woorden. Ja, nee? ja zo gaat dat. Ja. Net als dat ze zo. Nou, uh, van een steek onder water. Ja. He. Hey, de buurman die, heb, uh, die, heb, die, heb, die is dras aan het schoonmaken, weet je. Ja. <laughs> uh. hey, um, ja. Voor de optredens, uh, waar, waar wij kunnen mensen eigenlijk uh, terecht uh, om, om jou een beetje te volgen? Nou, sowieso op mijn uh, vind ik leuk site van Martijn Stam op Facebook. Dus uh, ik zou zeggen, luisteraars, uh, klik hem even aan en dan kan je op de hoogte blijven van uh, waar ik ben, uh, wat ik doe, waar de, waar de, waar de, wanneer er nieuwe nummers komen, uh, waar de optredens zijn. Dus dan blijft iedereen ja. lekker op de hoogte. Want je zei al, de, de site zelf is, is niet recent. Nee, de, ik heb wel, een, een, site, ze hebben wel een, een site aangemaakt voor mij. En, uh, maar ja, je ziet toch dat de social media, dat werkt gewoon veel, veel beter. Mensen die kijken even op Facebook en ja, zien ook. Ja, dat is wat, wat, wat directer. Ja, dat is wat directer en die, ook wat sneller, weet je. Je zet ja. meteen eventjes waar je bent. Net komen ik kom hier van, van, van, vanmiddag kwam hier vanmiddag aan, heb even een fotootje ja. op. Klik, ja. meteen, uh, meteen erop zetten en dat gaat via een site altijd even wat, wat, wat, wat lastiger. Ja, inderdaad. Nou ja, dat, dat geldt ook vanaf deze kant natuurlijk. Ja. Het uh, stond ook op de site. Ja. En, uh, nou ja. Kijk hoor. Um, nou ja, Facebook, uh, de site. Uh, YouTube natuurlijk, even bekijken. De filmpjes even ja, kijken, kunnen, even delen. Kunnen we inderdaad ook, uh, ja. eigenlijk een beetje Twitter ook nog. Uh, nee, nee, nee. Ze hebben wel een Twitter-account aangemaakt. Maar wat ik al zei, ik ben echt niet handig met, met dat soort dingen allemaal. Ik ben blij dat ik weet hoe Facebook een beetje, <laughs> een beetje, een beetje werkt. En uh, ik, ik, ik maak alles met mijn handen. Maar uh, met de computer is het bij mij echt een drama. Echt altijd. Ja, nou ja, ja. Bij mij is het geen drama. Maar uh, bepaalde dingen heb ik eigenlijk weinig of geen zin in. Nee. nee ja, misschien is het ook een beetje desinteresse, hoor. Ik bedoel... Ja, nou, ik denk ik dat, uh, ja... Bij mij wel in ieder geval. <laughs> ja. Ik heb altijd zoiets van een beetje te veel van het groeien. Er zijn nog meer van die programma's die ze gebruiken. En dan heb ik van: nou ja, dat is toch een beetje te veel. Allemaal ja. van het groeien. Ja, het is leuk als je, als je 15 jaar bent en alle tijd hebt en nog een school moet. En dat ja, precies. Maar, ja, nee, ik zit, ben ook nog achter de computer, zit ik ook met één vinger zit ik nog te typen, hoor. Want, ja, en hier, hier in Dito. Uh. Ja, ik, heb, ik heb altijd zoiets voor volgens mij. Wisselen ze af en toe die knopjes om op het toetsenbord. Dat de A opeens meer naar rechts staat of naar links. Of, uh. Nou ja, ik zie ze ook wel eens op die mobieltjes met twee duimpjes. Ja, ja nee, dat nee, gaat nou, mij niet lukken. Nee. En, als ik, en als ik met twee duimen doe, dan doe ik vijf letters tegelijkertijd. Ja, dus. Nou, dat heb ik dus ook. <laughs> Nee, dat doet bij vrouw gelukkig allemaal... Nee, en mensen kunnen me een e-mailtje sturen op martijn.martijnstam.com okay. Dus ja, ja, ik zou zeggen... Ja. En uh, willen ze de, de uitzending ook nog eens een keertje terugluisteren... dat kan dat ook, ja, gewoon bij cfmzandvoort.nl Ja, klopt. Dan kunnen ze gewoon uh, deze uitzending nog eens een keertje terugluisteren. Hoe leuk is dat? Ja, ik denk dat we een plaatje gaan draaien van Walter Cruz. Leuk. Dat hadden we het net over... Alleen, ja, ik heb genomen draaien nog één keertje om. Nou, dan doe ik dat even. Toch? Wat jij wil. Ja, dan uh, gaan we zo afsluiten. Het eerste uur van Entertainment for You. Scheen. Sommige vrienden van jou leek het beter dat ik uit jouw leven verdween. Leugens verhalen nee niet was te gek. Het was moeilijk de waarheid te zien. Je wilt niet meer ver. Vraag ik je over? dan Wolter Kroes. En uh, ja, draai je nog een keertje om. Je kende je ken dat nummer? Toch wel? Ik kende het ja, nummer, nee, van Wolter Kroes kende ik ook niet. Oh, okay. Ik hoorde er twee hele leuke nummers van uh, René Schuurman en, uh, en ja. Wolter Kroes... die ik allebei niet, uh, niet ken nee. eigenlijk. Maar ja, dat zeg ik, ik zit meestal in de feestgehalte. Ja, goed. Ik ga me toch maar even wat meer verdiepen in de, in de mooie ballet. Dat uh, ja, zou ik sowieso doen. <laughs> Hey Martijn, ik, uh, ja, eigenlijk gaan we een beetje uh, gedag zeggen tegen elkaar. Ja, want, uh, ja afscheid doen we nooit. Nee, afscheid nemen we uh, bestaat uh, niet. Uh, nou ja, maar goed, uh, ik verwacht uh, natuurlijk uh, dat je nog wel meer singles uit gaat brengen. Absoluut. En uh, dat ik jou nog eens een keertje terug ziet hier dan. Dat lijkt mij heel erg gezellig, absoluut. Dus uh, ja, bij deze uh, ja, bedankt voor jouw komst hier naartoe natuurlijk. Nou, dankjewel. En jij en, uh, bedankt voor je tijd en, en aandacht die jullie, uh, die jullie geven aan mijn, uh, mijn, mijn nieuwe single. Want uh, ja, zonder uh, jullie zijn wij ook niks natuurlijk. Ja, nou ja, ik zeg altijd, uh, ja, de koffie staat altijd uh, uh, uh, uh, bruin, warm. En warm en, uh, uh, en de schoenkop is uh, uh, dan klaar. Uh, nou, uh, hoe ja, leuk dat is dat? <laughs> <laughs> <laughs> en uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval, uh, ja, tot de volgende keer. Onwijs bedankt. En, uh, misschien met een bellet. Hey, hoe leuk zou dat zijn. <laughs> <laughs> Oké. Okay. We Hoop, gaan je. nog een regenboog draaien. Leuk, doen we gewoon de afsluiting hier bij CFM Entertainment Review. Ik ben bij de Twitterblokjes van 7 uur. Mijn naam is Wiet Heij en uh, blijf lekker luisteren. <middels> En uh, natuurlijk zijn single De Regenboog. En uh, ja, ik zou zeggen, tot zo in de tweede uur van Entertainment for You. En uh, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zo.